In partijen met andere productienummers is geen paardenvlees gevonden. Die balletjes worden dan ook gewoon verkocht, zegt IKEA. Paardenvlees bij IKEA in Tsjechië is aangetroffen... in een kilo-verpakking die vriesballetjes, die geproduceerd zijn in Zweden. Op de verpakking stond dat er rundvlees en varkensvlees in zat. Tsjechië heeft de ontdekking gemeld... bij de voedselwaarkont van de Europese Unie. De leden van de Raad van Bestuur van Philips... hebben vorig jaar een veel hogere bonus gekregen dan in 2011. Topman Frans van Houten incasseerde bovenop zijn salaris van 1,1 miljoen euro een bonus van bijna 1,3 miljoen. Ook de financieel directeur en de topman van de consumententak van Philips zagen hun salarissen bijna verdubbeld. Philips verhoogde de bonussen in verband met de verbeterde financiële positie.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 Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Cheap tickets. Boek je razendsnel op cheaptickets.nl Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl Dit is Radio 1. EO. EO.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Iens Boswijk, haar site ins.nl is razend populair bij restaurantbezoekers. Handig, want deze week begint de restaurantweek. En we moeten allemaal meer zelf voor onze hulpbehoevende ouders gaan zorgen. Maar kan dat eigenlijk wel? Daarover straks een reportage met Jolanda Elvering van Movisi. En ook nog aan tafel zit hier Martin Siemek. Straks onze dichter bij de dag en dat is vandaag Hans Webwap. Maar nu eerst, hoe heeft Italië gestemd? Ja, want om drie uur zojuist sloten de stembussen in uh, Rome. vermoed ik zit Rob Stoutberg Rob, goedemiddag. Zijn er al eerst de eerste uitslagen? Ja, ze zijn echt net binnen, heet van de naald. En wat kunnen we zeggen? De Socialisten, uh, Centrum Links, heeft deze verkiezingen gewonnen, helemaal volgens de verwachtingen, wel iets minder dan steeds uh, voorspeld. Ze krijgen 34 procent van de stemmen.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 Ja, Goed, Rob Zoutberg. Deze peiling die exact om drie uur naar buiten is gekomen... is die doorgaans betrouwbaar? Verwacht je nog veel veranderingen? Nee, ik denk dat dit een goede indicatie is waar het naartoe gaat. Ik denk uh, waar we vanuit nu kunnen gaan... de socialisten die zullen gaan winnen. Maar waar krijgen ze straks mee te maken? Ze zullen een regering moeten gaan vormen. Dat zal ze lukken, want ze krijgen op deze manier... een meerderheid in de Kamer. Maar waar krijgen ze ook mee te maken? Een enorm populistisch blok in die Kamer... Er zit Berlusconi met zijn, met zijn PDL, daar zit die vijf-sterrenbeweging, die ook een populistische koers, een ramkoers op eh, Brussel vocht. Het zal heel erg moeilijk gaan worden voor de socialisten... om, ja, om een, een, een stevig beleid uit te kunnen halen. Dat wordt een behoorlijk bord spaghetti... van allemaal draadjes die aan elkaar geknopt moeten worden. Dat wordt nog moeilijk. Oh ja. Laatste vraag, Monti 9,5% zei je, komt hij er dan wel in? Nou ja, in de Kamer wel. Uh, voor de Senaat is het een ander verhaal. Daar blijft zijn coalitie inderdaad onder de drempel uh, steken. Het wordt nog kielen, kielen of je het echt gaat redden. Maar de Senaat, uh, dat voorspel ik nu al, dat wordt een zware dobber. En daarmee vervalt dan ook meteen, hè, stel dat Monti de nieuwe socialistische regering gaat, gaat steunen. Stel dat hij daar minister van wordt van economische zaken of van financiën dan zal hij alleen staan in de Senaat. Want daar zitten ze mensen straks niet. Ja, goed. Bord, ja, nogmaals, dan heb je weer dat bord spaghetti. Het wordt wel moeilijk. Ja. Dankjewel Rob Zoutberg vanuit uh, Italië. Martin Simek is hier nog. Martin, wat is jouw ja. eerste reactie? Nou, hij zegt uh, terecht... Uh, dan zal hij daar alleen uh, staan in, het, uh, uh, in de Senaat. Want Monte is senatoria vita. Dus voor hele leven is die. Die is sowieso. Dus die, uh, uh, die zal in de Senaat zitten. Maar als zijn partij niet in de Senaat komt te zitten... Dan uh, heeft Bersani absoluut niet uh, de meerderheid. Want uh, de Grillo of Grillini en Berlusconi uh, hebben, uh, hebben dan absoluut de meerderheid. Nou, hoe dat dan moet, dat kan ik me niet voorstellen. Want voor echte belangrijke wetswezing ging, bijvoorbeeld... heb je een Senaat nodig, ja. je hebt ook... je hebt zelfs in de Kamer heb je twee derde meerderheid nodig... nou, dat halen ze ook niet, want... Want even voor mijn begrip, in de Senaat is een soort uh, kiesdrempel... waar je bovenuit moet komen om daarin te komen. Om de, dus te het komen, kan zijn ja. dat de hele partij van Monti, Monti daar Monti niet komt... maar niet naar komt. wie gaan de stemmen dan, die hij wel heeft gekregen? Nou, naar nou de anderen, die worden verdeeld over die andere partijen. Die worden allemaal iets groter. Maar die, die worden groter, maar Bersani... Uh, zoals je ziet, 34 procent. Uh, dat is uh, veel minder dan samen 29 uh, Berlusconi en 19 Grillo. Ja. Die zijn dan veel groter. Dus en... onbestuurbaar? Ja, eigenlijk wel, ja. Onbestuurbaar. Dus uh, uh, Grillo uh, uh, is. Uh, het is hem toch een beetje gelukt om die systeem om... Op, te blazen, om... <laughs> op te blazen. En daar ja. was hij mee bezig. En uh, nu die systeem opgeblazen is, wat gaat Berlusconi doen? Misschien komen nog verkiezingen. Ik weet niet hoe dat moet. Nieuwe verkiezingen. Ja, ja, hoe Het moet... is bijna tien over drie. De stembussen zijn acht minuten dicht en ja. we praten over <laughs> nieuwe verkiezingen. Ja, ja, ja, ja. Goed. Jij wilde nog heel graag één ding zeggen over de pauze. Ja, nou ja, ik wilde zeggen, kijk, dat de, de, de mensen in Italië zijn zo ondemoedig, dat niks eerlijk meer verloopt. Dat eerlijkheid eigenlijk, eh, die, die heeft geen waarde meer. Als een kind zegt op school, mijn vader is eerlijk, dan weten meteen de andere kinderen, dan zijn vader een schlemiel is. Die belasting. Betaald die gewoon eerlijk is. Een loser. Een dus, loser, eigenlijk. Dus de woord eerlijk is een loser. Want kaltjes uh, commessen. Dus er wordt op alles gewed. En uh, achteraf kom, uh, kom je achter dat dierbetaalde voetballers. Be, uh, uh, uh, gaan ook nog spelen uh, op die partijen. Op, wedden op partijen en die partijen verkopen. Nou, ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus uh, als soort illustratie van dat wantrouwen in eerlijkheid. Ik vroeg iemand gewoon uh, in het telefoongesprek... en uh, wie wordt volgende paus? Want dan dacht ik, een uh, zwarte paus. Ja. En hij zei, dat is een gelovig man, een hele fijne man... die zei tegen mij, nou, ik hoop dat het iemand wordt die een beetje in God gelooft. Toen dacht ik, nou, dit is een einde van de wereld. Straks wordt ook nog, het wordt vast ook op gewet. Wie En straks verkoopt de conclave wie de paus wordt. Hmm. Weet je? Nou, dat, is, dat zou echt einde van de wereld zijn. Tom. Hartelijk dank voor je komst. Dank je wel. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag begint de Nationale Restaurantweek. En waar komt dat fenomeen nou eigenlijk vandaan? We vragen het aan restaurantrecensent Iens Bons Bo Boswijk van Iens.nl. Want lekker eten, dat vinden wij allemaal belangrijk. Ik heb vanavond helemaal niet gegeten nog. Nu kan het toch wel een beetje trek. Wilt u wild eten? Uh, ik eet altijd erg rustig, maar bij het webvliegermeester... de vonken van bestek af, hebben. Ik zeg net tegen mijn man, hadden wij dit restaurant maar eerder ontdekt. Nou, wat leuk om te horen. Lekker eten is belangrijk. Ja, mee eens, Iens? Lekker eten is belangrijk? En heel goed eten is belangrijk. Ja, jij bent van uh, een belangrijke site, iens.nl. Wat, wat is het voor site? Dat is een uh, online platform voor zowel restaurants als gasten. Waar zij elkaar uh, kunnen vinden en, uh, en bespreken. Ja. En uh, dat bestaat inmiddels uh, dit jaar 15 jaar. We zijn natuurlijk begonnen als uh, nog in print, uh, toen waren het nog gidsen. En wat belangrijk is, dat alle restaurants daarop te vinden zijn. En dat ook iedereen, de gasten zelf, dus daar kunnen vertellen hoe en wat zij gegeten hebben. Of hoe zij het ervaren hebben. Ja, en waarom is het zo populair? Want bijna iedereen kijkt er even op voordat hij uit eten gaat. Van wat voor een restaurant ga ik heen? Wat vinden die mensen ervan? Ja, uh, klopt inderdaad. Want we hebben zo'n 15 of uh, 1,5 miljoen bezoeken per maand. Uh, ik denk wat er in. Uh, ik ben in 1998 ermee begonnen. Ik denk dat het toen was echt het moment waarop nog helemaal niemand zeg maar dat interactieve op uh, internet ook had. Uh, dus het was eigenlijk het goede moment waarop mensen ook meer behoefte hadden aan van, nou ik wil gewoon uh, beter uh, beslaagd en ijs uit eten gaan mm -hmm. en minder teleurstellingen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, volledig opgepakt door het publiek zelf. Ja, en voor het publiek een enorm succes. Zijn de restaurants er ook blij mee? Want er staan ook nog wel eens hele nare dingen op. Uh, we hebben een grote redactie overigens die al die recensies... want het zijn er inmiddels over 3000 per week uh, goed uh, beoordelen, bekijken... en ook er een heel aantal uh, weer afverhalen. Mm -hmm. uh, maar de restaurants hadden er zeker in het begin moeite mee. Nu, zo langzamerhand, beginnen ze te begrijpen... oké, okay, wacht even, internet is eigenlijk uh, het voorrestaurant voordat ze bij mij naar binnen komen... Mm. Dus het is belangrijk om daar goed, je daar goed op te presenteren... en goed ja. aanwezig te zijn. Ja, ja. essentieel. Ja. Ja. Restaurantweek is het vrijdag. vanaf vrijdag. Nationale restaurantweek. Uh, wat, wat is dat precies? Nou, Restaurantweek is een van de vele restaurantweken die er inmiddels zijn. Uh, er zijn je kunt in... elke week restaurantweek. per jaar. Nee. Nou, dat hoop ik niet. <laughs> nee. uh, maar het is wel zo dat er verschillende weken zijn... Waar, omdat er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende restaurants in Nederland... Uh, dus restaurants kunnen daar zelf ook uit kiezen waar zij zich... Uh, het liefste dan zo'n week mee willen profileren. Mm -hmm. En het gaat er eigenlijk om dat een restaurant in een week... een menu aanbiedt die goedkoper is dan zijn standaard... of zijn gangbare menukaart. Waarop hij ook hoopt dat hij dan nieuwe gasten... Uh, kan verwelkomen om eens te laten zien van nou, kijk, dit is wat wij hier doen. Ja, en misschien komen de mensen dan nog een keer. Is het in, in de tijden van crisis nog extra belangrijk voor een restaurant... om dan zo aan zoiets mee te doen? Want het is misschien toch al lastig om uh, klanten binnen te krijgen. Uh, nou, het, is, het bestaat al langer en uh, wat belangrijk... Kijk, het is ook zo, er zijn, dat weten we allemaal, hebben we ook in gewone winkels... in iedere branche zijn er momenten dat je minder gasten hebt... Dus dit zijn wel uh, dingen die heel goed kunnen werken... om bepaalde stille periodes te overbruggen. Februari is stil, maart? Uh, niet voor alle restaurants, maar er zijn, dat, dat verschilt ook per restaurant. Nou, ik eet wel in die maanden. Ja, maar niet uit misschien. Waarom dan niet? Nou, mensen zijn... Het is ook uh, ja, het is nog een beetje te dicht op uh, zeg maar de decembermaand. We nee, hebben nou, het diner nog niet verteerd. Nou ja, je <laughs> hebt nu twee van die vakantieweken achter elkaar... Uh, maar goed, los daarvan is het gewoon voor restaurants... het is guur of koud buiten, mensen blijven sneller gewoon binnen, noem maar op. Uh, maar wij doen zelf bijvoorbeeld in uh, eind juni, dus voor de vakantie... ook een uh, week, ins, dinerdagen heet dat. En daar zie je ook dat, dat uh, restaurants dan graag nog even... voordat ze zelf ook hun vakantiesluiting gaan doen... want dan zijn ook vaak restaurants dicht. Doe dat dan in februari, maart? Ja, maar dan heb je ook weer, dat is lastig met de gasten dus. Is het, is het goed als het goedkoper is? Want ja, je hebt toch ook een kostprijs. En kunnen die restaurants dat eigenlijk wel goed doen? Nou, het gaat er inderdaad om uh, dat je een menu samenstelt. Wat natuurlijk wel uh, jouw restaurant uh, representatief is voor wat jij normaal geeft. Daar kun je natuurlijk ook anders dan inkopen omdat je. Iedereen hetzelfde menu geeft eigenlijk. Ja. Hè. Mensen schrijven ook massaal van tevoren zelf in. Mm -hmm. um, en wat dan nog belangrijk is. Kijk, en dat, dat vind ik ook. Dus ook daarin is de diversiteit van restaurants belangrijk. Dus ook verschillende klassen, prijsklassen. En dat is ook wat je dan met uh, 20, 25, 30 euro. En een ster-restaurant kan er dan nog 10 euro bij uh, rekenen. Zodat je wel een beetje kan waarborgen wat je ook bent. En waar je voor staat. Ja. En dan is belangrijk wie je binnenhaalt. Want mm. het gaat erom... Je kunt koopjesjagers benaderen. Of mensen die geïnteresseerd zijn om uit eten te gaan. En die nog eens terug willen komen misschien. Dat niet alleen, maar ook in het restaurant denken van... nou, ik heb hier nou zo'n prachtig menu. Laat ik er nog een gerecht extra bij nemen. Oh ja. Want ik ben toch wel benieuwd daar en daar. Of een hele goede wijn. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor de restaurants, dat daar dus ook behoorlijk uh, publiek zit. Ja. Wat kan jij zien aan iemand? Of het een koopjesjager is of iemand die uh, misschien vaker komt? Um, ik denk dat ik dat wel kan zien, maar ik denk Hoe dat de restaurants dat? dat vooral ook zelf zien. Kijk eens zien. even naar Thijs en naar mij. <laughs> of jullie <meer> dat zijn. <laughs> Ik denk als jullie samen uit eten gaan, dat jullie er wel een gezellige fles wijn bij gaan doen. Wij gaan nooit samen uit eten. We ja, het wel is. maar eens een keertje doen dan. Ja. Ja. <laughs> nee, goed maar tijd. goed, dat hoor je natuurlijk vaak. Dat, ze, dat er uh, he, met, met van die uh, uh, snelle acties, uh, wat ook echt alleen maar actiemarketing is... dan zijn, zitten er mensen die dan op een glaasje water of op een glas huiswijn van 4 euro... wat ze dan ook nog te veel vinden... Ja, en daar zit je niet op te wachten. Dan verdien je ook helemaal niks aan. Nee. nee. Nog even internet, je noemde dat al. Zijn de restaurants zich er voldoende van bewust... dat ze ook een goede site moeten hebben... en dat ze goed vindbaar moeten zijn op internet? Het is een, uh, ze zijn het zich steeds meer bewust... maar het grootste gedeelte nog te weinig. En uh, het is heel belangrijk... Heel, wij, dat is ook een missie waar wij onszelf ook echt aan geconfirmeerd hebben... om iedere keer dat uit te leggen, één op één, aan de restaurants. Want restaurants zijn natuurlijk toch voornamelijk bezig... wat gebeurt er in mijn restaurant? Hoe ziet het er met eten op het bord eruit? En hoe bedien ik mijn mensen? Mm -hmm. uh, maar zij zien ook dat het, inderdaad mensen zich nu alleen nog maar eerst op internet uh, informeren... en ook achteraf graag die ervaringen willen delen. Dus uh, het is een langzaam proces... Maar we dragen er graag aan bij. En langzaam maar zeker wordt het beter. Ja, nou ja, het, zo werkt het gewoon. Je ziet het gewoon, de gasten, bedoel, dan heb je het nog niet eens over mobiel. Want dat gaat nog veel harder, die groei. Mm -hmm. Wat mensen vanuit daar al eigenlijk willen en zoeken en doen. En hoe ze hun leven daarmee inrichten eigenlijk. Goed, de kinderen moeten meer gaan zorgen voor hun hulpbehoevende ouders, zegt staatssecretaris Van Rijn. Woensdag is hij bij ons in de uitzending te gast. Vandaag en morgen gaan we luisteren naar mensen die hier elke dag mee te maken hebben. Welkom Jolanda Elverink van het expertisecentrum Mantelzorg. Hartelijk welkom. Dankjewel. En zelf ook mantelzorger. Klopt. Ja. Voor wie zorgt u? Uh, mijn vader die is uh, bijna 82. Volgende week wordt hij 82. En hij is zijn hele leven bijna al uh, gehandicapt. Uh, hij woont nu alleen en uh, heeft er ook een aantal andere aandoeningen bijgekregen en... Uh,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 Ik, ik weet niet of alle medicijnen al zijn besteld. We hebben alle medicijnen besteld? Goed, en dan haal ik donderdag nog even een boodschappen voor. Dus ja. Maar ik kan gewoon rest op vakantie. Nou, dat is hartstikke mooi, want ik ben er ook even aan toe. Ja. Nou? Nee, maar het komt helemaal goed. Je broer komt zo meteen nog eventjes om even bepaalde zaken even door te nemen, nee, met de auto en andere dingen meer. Ja, nou, horen we wel weer. Ja. Hoi. Hoi uit. Hoi jij? Ja, ik ben heel hard toe aan vakantie. Vooral omdat ik, nou ja.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 De taxi die staat er al. En zo kan de rolstoel er vanaf rijden. Nou, je Goeiemiddag. Oh, hey. Hallo. We hadden het ja, eerst even knuffelen. Hallo. Hey? Nou, hoe was het vandaag? Druk. Zwemmen? Ja. Oh, goed zo. Ging goed? Hallo. Ja Ja, man. Ah, ik, <trots> ben, ik moet ook heel erg blij wezen met Herven. Herven is nu net ook even aangeschoven.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 Koffieautomaten hek gekocht omdat Harmin er op een krapje kan drukken en dat ze dan zelf koffie kan zetten. Harmin, was er een bakje koffie voor mij, Ja, wel. Even koffie zetten. Nou, zoals je ziet, heb ik alles een uh, schuifdeur gemaakt, ook voor Harmina dat maar één hand kan ze dat, uh, open krijgen. En ik heb hier een schema, uh, heeft mijn dochter aan gemaakt. Dat is voor mijn vakantie. Ik zie dat uw dochter Hedwig, die komt dus morgen ook slapen hier, die, denk ik, hè? Ja.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 Maar waar halen die mensen eigenlijk het lef of het verstand vandaan om zoiets te zeggen. Die mensen hebben zelf al maar, nooit iets meegemaakt. En anders moeten ze hier maar eens een paar weken komen. Kunnen kunt het zelf ondervinden. Leo Eiling, die uh, vandaag zijn uh, welverdiende vakantie moest afbreken... omdat zijn vrouw Armin niet goed door een operatie is gekomen. Ja, zo zwaar kan het dus worden, Jolanda Elverink van uh, Movisie. Mm -hmm. Ja, dan ben je een keer op vakantie, gebeurt dit. Ja, dat kan gebeuren.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 Uh, nee, ik denk dat dat heel lastig is. Ja. Ja. Hij komt van de week. Wat zou je hem willen vragen? Uh, ja, hoe, hoe gaat u, uh, meneer Van Rijn, hoe gaat u de, in gesprek met mantelzorgers over dit onderwerp? Hoe gaat u hen betrekken ook bij dit nieuwe beleid, bij het vormgeven van dit nieuwe beleid? Ja, want dat is wel belangrijk: ja, dat ja. het in overleg gebeurt. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, heeft u als luisteraar ook een vraag voor staatssecretaris Van Rijn? Of zorgt u zelf voor een hulpbehoevende ouder? Vertel ons dat op Dit Is De Dag. Nu. Hartelijk dank, Lande Elverink van het expertisecentrum Mantelzorg. Morgen vervolgen we deze korte serie over zorg voor je ouders. Ja, We gaan naar onze dichter bij de dag en dat is vandaag Hans Wap. Hans, goeiemiddag. Goeiemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Ja, het viel niet mee vandaag. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want ik was aan een gedicht over de zee begonnen, maar... Ik ben toch uiteindelijk bij de mantelzorg beland. Oké, okay. nou, laat horen. In het zuiden is het heel gewoon dat als je ouders oud en gebrekkiger worden... je een paar kamers aan je huis bouwt. Grond genoeg. Het klimaat is er warm en oma weet alles beter. Ze bestuurt de hele familie en er is geen twijfel over wie de baas is. Bij onze flatjes kan een aanbouw niet. En je ouders op het balkon naast het konijn is geen gezicht. Vandaar de aanleunwoning, in bosrijke omgeving. De hele dag achter het raam op de eekhoorn wachten. Tot het tijd is voor de bingo. Iemand schreef ooit, niet bang te zijn voor de dood, maar wel voor de ouderdom. Misschien was het paus Benedictus wel, achter de vaticaanse geraniums. Dankjewel Hans voor dit uh, gedicht. We zetten het op de website, dit is de dag.nu. En op diezelfde site kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Hartelijk dank aan Martin Siemek, John van Zweden, Roek Lips... Gerard de Korte, Iens Boswijk en Jolanda Elverink. Radio 1 gaat door met uh, Villa VP Roos om meteen teen. Uh, Gerard is hier binnenkomen lopen. Hartelijk welkom. Attijs. hallo. Wat ga je doen? Uh, wij gaan praten over het Zoveelste Vredesakkoord voor de Congo. En dat doen we met Afrika-deskundige Hans Hoebeke... van het Belgische Klingendaal. En we vragen hem natuurlijk of hij nu denkt dat die vrede echt op uitbreken staat... Het nou, oplossen van het probleem met de hoge snelheidstrein VIRA dat gaat minimaal een jaar duren, meldt de Telegraaf vanmorgen. Uh, maar de fabrikant heeft maar drie maanden de tijd gekregen van NS en de Belgische spoorwegen. Dat gaat dus mis. Dus in dit scenario is het exit VIRA. Ja, dat denk ik ook. <hums> uh, wij vragen ons af in hoeverre de Europese aanbestedingsregels de schuld van dit hmm. debakel zijn. En ik voorspel een uh, enquête. Dat straks eerst hoofdpunten van het nieuws met Dorrel Meegens. Ja zo aarzelend. Radio hè? 1. Het NOS Journaal. Centrumlinkse blok van Pierluigi Bersani heeft de parlementsverkiezingen in Italië gewonnen. Uit exit polls blijkt dat de partij van Bersani 34% van de stemmen in de Kamer heeft gekregen. De rechtse blok onder leiding van Berlusconi staat in de pols op 29%. De partij van oud Monti blijft net onder de 10 procent. En opvallend is dat de partij van komiek Giuseppe Piero Grillo het goed heeft gedaan. Grio kreeg 19 procent van de stemmen. In de Senaat is sprake van een nek-a-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. In Italië zijn de stemlokalen een half uur geleden gesloten. 30 Nederlandse kippenbedrijven zouden betrokken zijn bij de Duitse fraudezaak met biologische eieren. Dat zegt Justitie in Oldenburg tegen de NOS. Justitie verdenkt honderden Duitse pluimveehouders ervan eieren als biologisch op de markt hebben gebracht. Terwijl de legkippen niet op de voorgeschreven manier worden gehouden. De Nederlandse bedrijven zouden kippen hebben geleverd aan de Duitse boerderijen.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 ANWB ah, Verkeersinformatie bij Amsterdam een korte file op de a 10 West in de richting van Zaanstad. Daar staat voor het knooppunt Complein 2 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO met een wat kortere uitzending dan gewoonlijk. Geen juridisch panel schuld en boete na vier uur, want om kwart over vier geeft het Nationaal Comité een persconferentie over de plannen voor het feest rondom de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. En het Radio 1-journaal doet daar natuurlijk live verslag van. Tot die tijd bieden wij u cultuur rond de herdenking van de februaristaking in 1941. We bespreken de invloed van Europese aanbestedingsregels op het VIRA-debakel. En Metropolis Radio gaat deze week op zoek naar de echte man wereldwijd. En uw reacties zijn, als altijd, welkom via de site vilavpro.nl. Dit is tot half vijf, Vila VPRO. Elf Afrikaanse landen hebben gisteren een vredesakkoord ondertekend. En dat moet een einde maken aan de burgeroorlog. Die Congo meer dan twintig jaar thuisstart. Het is alweer het zesde vredesakkoord. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt het een historisch document. Hans Hoebeke is conge-expert... verbonden aan het Egmond Instituut. Dat is het Belgische Klingendaal. Goedemiddag, meneer Hoebeke. Goedemiddag. Het is niet het eerste akkoord, ik zei het al. Het is het zesde dat vol goede moed gesloten wordt... tussen al die landen. Wat denkt u? Heeft het dit keer wel meer kans van slagen? Goh, uh, dat, is een, dat is een heel moeilijke vraag. En zoals altijd, de proof of the pudding uh, is in, in the eating. eating. Ja. Um, maar, maar inderdaad, het is het zoveelste akkoord. Um, Laten we zeggen, het heeft de merites om te bestaan. He, en om een aantal... Uh, afspraken in vorige akkoorden nog eens, uh, nog eens op te warmen, nog eens te herinneren. Maar op zich er staat eigenlijk niks nieuws in. Wat, en... nee, wat, wat staat er eigenlijk in? Wat beloven de, de, de uh, landen, Congo zelf natuurlijk, maar ook landen als Rwanda, Oeganda, Burundi, omringende landen, wat beloven ze nu precies? Nu, het is belangrijk denk ik om, om in te zien dat dit, dat dit uh, akkoord twee luiken heeft. Hè. Een regionaal luik, waarin een aantal landen beloven om niet meer uh, troepen te, stu te sturen of uh, elkaar soevereiniteit te schenden, uh, gewapende groepen op elkaar grondgebied ondersteunen en dergelijke meer. En daarvoor zou dus ook een regionaal opvolgingsmechanisme opgezet worden. Maar dat is dus één luik. Het belangrijkste luik um, is eigenlijk het interne luik. En dat gaat over de, de, de engagementen die de Congolese regering moet nemen... om de staat in Congo uh, op te bouwen, te versterken... Um, waar men eigenlijk al vrij lang mee bezig zou moeten zijn... maar waar steeds gebotst wordt op uh, het gebrek aan politieke wil... zoals het dan heet, van die, van die Congolese regering... En ook daar moet dus een opvolgingsmechanisme op komen. En dat zou een, een, een nationaal opvolgingsmechanisme zijn dat door die Congolese regering zelf uh, geleid wordt. Hmm. Dus het is belangrijk twee aspecten: hè, dat regionale. Dat moet een antwoord geven op ja, de, de inmenging van Rwanda, Oeganda, um, in, in, in Oost-Congo. Maar daarnaast dus heel belangrijk dat intern Congolese luik. Um, en dat bouwt dan eigenlijk verder voort op engagementen die uh, eerder zijn aangenomen in het, in het Lusaka akkoord uit 1999. Um, in de inter-Congolese dialoog uh, uit 2002 en, ja. en, en is meer. Ja. Maar het gaat om 11 Afrikaanse landen die allemaal hun eigen agenda hebben, allemaal hun eigen belangen. Absoluut. Is het echt denkbaar dat die landen echt samen... Afspreek en ook uitvoeren, geen steun meer voor die rebellen die tot nu toe erg misbruikt werden voor de mineralen en de grondstoffen? Mineralen, grondstoffen, economische belangen in het algemeen zijn, zijn zeker een belangrijk aspect. En dat is niet luider in het oosten van het land. Hè. Uh, natuurlijk, Rwanda, Oeganda uh, profiteren van die, uh, die, die exploitatie van goud, uh, kooltan en dergelijke meer. Maar daarnaast heb je ook landen die dan als bondgenoot van die regering gelden. Angola, om er maar één te noemen. Die ook van die zwakte van die Congolese staat gebruik maken... om hun eigen economische belangen te dienen. Hm. Dus het belangrijke zit eigenlijk in het versterken van een Congolese staat. Met die paradox dat die Congolese machthebbers... daar zelf heel weinig belang bij hebben. Ja, en toch nog even die twee luiken die u noemt. Zoals ja. altijd kan je ook zeggen dat het een echt niet zonder het ander kan. Absoluut. Dat regionale, hè, zeker aan, in dat oost congo aan die Oostgrens... Mm -hmm. als uh, um, daar die eeuwige strijd tussen de Hutus en de Tutsis... Die, die, dat, als, als daar ook niet een oplossing komt die zich gewoon voortzet in Congo, in het land zelf... dan kan je nog zo proberen een, een, een stevige staat op te bouwen. Maar dat ga je niet lukken als er altijd één regio... voor ellende blijft zorgen. Nee, maar het hangt aan elkaar vast, hè. zoals u zelf ook zegt. Hè. Um, dat is eigenlijk het, hetgene van Congo. Het zijn altijd drie verschillende niveaus die elkaar op... Uh, permanent beïnvloeden. Dus het lokale niveau. En men heeft echt lokale conflicten, die trouwens door de duur van het conflict. En men spreekt hier van een oorlog van, die al twintig jaar duurt. Laten ja. we dat niet vergeten. Uh, en die ook voor een deel wel, wel, wel zijn aansluiting vindt met dynamieken uit de genocide Rwanda in 1994. En dus ook een intern rond deze problematiek die daar heel belangrijk is. Dus men heeft die lokale dimensie, die steeds complexer is geworden door de duur van het conflict. En waar de kloven tussen bevolkingsgroepen eerder toegenomen zijn dan afgenomen. Daarnaast heb je dus die staat die in Congo totaal afwezig is. En die vooral de zaken compliceert. Men vraagt nu eigenlijk aan Kabila om... Plannedere. Die hervormingen door te voeren die zijn eigen positie op termijn onhoudbaar zouden maken. Dus we vragen hem nu om de tak waarop hij zit eigenlijk af te zagen. Tess ja. had ja. het is altijd al over de, toeties, de toetsies en de Hutus met dat conflict en die massamoord begon in dat tijd het conflict. Is het nog steeds echt noodzakelijk dat dat conflict opgelost wordt? Moet dat echt? Uh, ja, ja, ik denk zeker Rwanda heeft, heeft intern een politiek proces nodig op termijn. Uh, dat staat natuurlijk niet in dit akkoord. Dit is een akkoord over, over Congo en dat is meteen ook een van de zaken die Congolezen zelf aanhalen. Uh, dit, moet, dit gaat over ons. Men vraagt ons om een democratie te zijn, maar men vraagt het niet aan Oeganda en aan Rwanda. Uh, nu, ik denk dat... Congo genoeg redenen heeft om zich met zijn interne winkel bezig te houden. Maar puur internationaal is het inderdaad wel belangrijk dat men ook op termijn gaat kijken naar die perspectieven binnen, binnen Rwanda en, en Oeganda. En eventueel zelfs op termijn terug eens naar Burundi gaat kijken. En nou nog even de, de, de, wat u net al zei, die inter, het moet intern vooral gebeuren. Uh -huh. Nou vraag ik me af waarom u toch enigszins optimistisch bent over dit verdrag... als u zelf al zegt, ze vragen Kabila, de president, eigenlijk... om, zijn, om de, de, de poten onder zijn eigen stoel vandaan te zagen. Dus maar je kan ervan ik, uitgaan dat het niet gaat lukken. Maar optimistisch ben ik niet. Ik probeer ook niet pessimistisch te zijn as such. Uh, dit is inderdaad het zoveelste akkoord. We hebben op, zich op dit moment geen garantie dat dit anders zal gaan lopen... dan, dan voorgaande, voorgaande akkoorden. Um, nou, er zijn nog veel zaken die we niet kennen. Er moet nog een vn speciale gezant aangesteld worden. Uh, het profiel van die gezant zal toch mee uh, gaan, gaan bepalen... Um, welke informele druk er ook kan uitgeoefend worden op, spe op specifieke actoren. Mm. Uh, is dat iemand met echt een, een, een zwaar postuur... iemand die uh, de nodige politieke ervaring heeft... dan kan dat een gewicht hebben. Is dat eerder iemand die meer diplomatiek is? Ja, mm -hmm. dan... Moet dat iemand uit de regio zijn, denkt uh, u? Idealiter wel, ja. Ja. Of toch op zijn ja. minst iemand uit Afrika. Ja. Ja. Het aanstellen van een VN-gezant. Kan de internationale gemeenschap nog meer doen dan dat? Wat zou essentieel kunnen zijn? Goh, essentieel wat mij betreft is echt reële politieke druk. Ja. Um, je gaat geen beweging krijgen in de lokale spelers. Uh, zowel Congolees als in de buurlanden, Als je niet effectief, uh, concreet, uh, hard maakt wat we al een tijdje proberen te zeggen. Um, en, en, en daar merk je toch dat wij... Ja, dat we een beetje vastzitten en, en dat ook die Afrikaanse inbreng in, in dit soort van processen leidt tot een heiligmaking bijna van het principe van soevereiniteit. Ook voor uh, regimes die eigenlijk bijzonder contraproductief zijn. En, en daar zijn de internationale rechtsregels uh, en de regels van de internationale politiek uh, enigszins belemmerend. Um, maar dus mijn oplossing uh, is, is een groot woord, maar... Uh, ik denk reële politieke druk. En in die zin uh, is het wel jammer om vast te stellen dat dit akkoord uh, nu drie maanden komt na de val Van Goma, daar eigenlijk een antwoord op is. Maar de, de dynamiek die toen aanwezig was, de druk die er toen was op die Congolese regering, is ondertussen eigenlijk grotendeels weg. Mm. Uh, die regering heeft uh, dat conflict kunnen afwentelen als iets van een Rwandese inmenging, een uh, rond deze agressie. Uh, en heeft nu zelf een soort van nationale dialoog opgestart. Uh, maar volgens haar eigen uh, belangen. Waar de oppositie op dit moment vrij afkerig uh, tegenover staat. En, en laat ons niet vergeten... Uh, die intern Congolese dimensie ligt ook in het verlengde... van die gefaalde verkiezingen van 2011. Mm -hmm. ja. Oké, okay, Hans Hoebeke, Congo-expertverbonden aan het Egmond Instituut. Dank u wel. En graag gedaan. En wij spraken over het vredesakkoord voor Oost-Congo.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 Macho's die er zich niet voor schamen dat ze dat zijn... en dat heel graag uitdragen. En we beginnen in Servië. Daar ben je pas een echte man als je een tatoeage laat zetten... en het liefst van een religieus symbool. Ik hoor het geluid van de tatoeage naald al. Er ligt een jonge man op de behandeltafel. En hij ligt er wat onderuitgezakt bij in zijn onderbroekje. <totstuk> Dit is Nicola. Hij wordt grondig onderhanden genomen door tatoeërster Milica. En op zijn rechterbeen wordt op dit moment een hele grote tatoeage gezet. Maar werkelijk zijn hele lijf zit onder de tattoos. Nicola, kun je het laten zien? Ja, er is een story over mijn leven. Oeh, zijn shirt gaat nu uit. Er komt een hele brede rug tevoorschijn. En uiteindelijk they died. This is mijn moeder. That girl, actually een an angel. Ah, at the right side, this yes. side. The name of my mother was Angelka and in Serbian uh, language it means something like angel. There is uh, an eagle, big one. Very big eagle, yeah. Yes, and uh, that is uh, the a sign of uh, freedom. Dan even naar Milica, terwijl ze geconcentreerd bezig is met haar tatoeage naald. Krijg je nou vooral mannen op je tafel? Well, now it's equal. But in the past time uh there was really more men than women getting tattoos. Well, because I mean uh, the roots of tattooing became from you know that old story prisoners, sailors and that kind of people. So somehow it I think that in past tattoos were representing E uh, either the courage of a man or. Uh, nou, nu is het aantal mannen en vrouwen wel gelijk, maar vroeger was het tatoeëren echt iets voor mannen. Ja, het waren vooral gevangenen en schippers die uh, wilden laten zien hoe dapper ze zijn en wat ze allemaal hebben meegemaakt. Maar Milica, wat is nou die echte Servische man, die echte Balkanman? <laughs> oh Christ. When I like, think of a Balkanman, unfortunately, I. First thing I, I think of some little bit overweight guy because I imagine him like eating pork <laughs> or something like that. And I imagine some like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 Hier zijn mensen heel dichtgekundig, dus ze zeggen... ...kun je me een monasterie geven waar ik van ben, en een kruis over het, en dat is het. Nou, op Nicolaas lijf zie ik geen kerken en ook geen kruisen. Uh, Nicola, ben jij wel zo'n Balkanman? Dat is een goede vraag, want ik weet zeker dat ik niet. Nee, dat ben ik uh, absoluut niet. It, mannen in Servië zijn heel traditioneel, ze willen de controle yeah, hebben over so alles. Ik ben niet zo. Voor mij zijn mannen en vrouwen gelijk. Uh, en dat vind je niet veel in Servië. Guy Kijk even naar Nicolaas arm. Ik hou hem even omhoog. Helemaal volgetatoeëerd dat met tekenfilmfiguurtjes. De uh, niet echt mannelijk toch? Wat vinden je vrienden daar eigenlijk van? But ja, they're not that happy about cartoon things. Ja, die vinden het niet zo tof. What do you think you are Of het nou tekenen figuurtjes of stoere symbolen zijn, volgens Militsa zijn tatoeages wel degelijk echt mannelijk. I think tattoo is really als je deze pijn kan doorstaan, dan ben je wel een echte man. Dat was een bijdrage van Mitra Nazar. En morgen is Metropolis in Pakistan... waar echte mannen samenkomen om smartlappen te zingen. Is het nou typisch Pakistaans? zo'n uh, mannenmuziekavondje? Ja, er zijn speciale Pakistani muziekavondjes.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 Goedkoop is duurkoop. Bij de aanbesteding van de Vira-treinen blijkt dat maar weer eens een keiharde wetmatigheid te zijn. Het laatste nieuws is overigens dat het minstens een jaar duurt voordat alle problemen zijn opgelost. En zelfs dan is het de vraag of de Vira ooit gaat rijden. Uh, de aanschaf is overigens wel volgens de Europese regels gegaan. In de studio in Brussel zit VVD-europarlementariër Twan Manders. Goedemiddag meneer Manders. Goedemiddag. Je, je, er is nogal wat uh, onduidelijkheid over, de, over welke rol die Europese aanbestedingsregels gesprek, uh, gespeeld he, hebben. Maar je leest in ieder geval wel eens dat de NS geen keuze, de NS, bedoel ik, geen keuze gehad zou hebben uh, door die uh, Europese regels dan de goedkoopste te kiezen. Men moest wel. Is dat nou eigenlijk waar? Uh. Ik heb nog even nagekeken, Die, uh, de aanbesteding van de Vira is gedaan in 2004. Toen was de, de nieuwe Europese richtlijn, uh, de Europese aanbestedingsrichtlijn was toen nog niet omgezet. Uh, in, toen gold inderdaad nog uh, de economisch meest concurrerende prijs. Dan kun je afvragen, uh, is economisch meest concurrerend betekent dat, dat het dan in geld uh, moet gaan? Of gaat het dan over het uh, uiteindelijke doel dat er een trein moet rijden? Met prijs-kwaliteit uh, zou je denken? Dat, daar gaan we nu naartoe. Oh. Uh, we zijn nu, oh, nu bezig met de verbetering van de Europese aanbestedingsrichtlijn. En dat gaat, uh, wat, daar hebben de overheden veel meer keuze dan nu. Maar wij lazen een stuk van een mevrouw die hier verstand van heeft. Uh, althans, dat suggereerde dat stuk wel. Waarbij, waar, waarin de, waarbij de stelling was dat ook onder de oude regels het mogelijk is om een bredere afweging te maken dan prijs alleen. Ja, dat is wat ik nou net zeg. Wat verstaat u onder economisch? Uh, is dat uh, de nou, prijs Of nou, is dat secteprijs? En, maar dan wil ik toch ook even de, uh, ja, de politici of de ambtenaren... die die keuze hebben gemaakt, uh, toch even in bescherming nemen. Want wat is er vaak? Politici, en ik ben er zelf een van... Uh, die, uh, die springen uh, hoog in de boom op het moment als er iets fout gaat. En anders moet iedereen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En dat is een beetje een, een, ja, een tegenstelling. Telling. En dat betekent dus dat je het bijna nooit goed doet. Want uh, dan moet bezuinigen voor goedkoop, uh, goedkoper, goedkoopst. En uiteindelijk, uh, als er dan iets fout gaat... omdat we het goedkoopste product hebben genomen... dan zijn diezelfde politici, die springen weer bovenop tafel... om te zeggen dat het fout is, want nee, ze hebt niet goedkoop Maar dat gaat, dat, dat, daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar nu gewoon even echt helder over die aanbestedingsregels. De NS, zegt, uh, uh, lees je hier en daar, had ook voor een andere constructie kunnen kiezen. Die waren door die aanbestedingsregels helemaal niet gebonden aan sowieso de allergoedkoopste te nemen. Is dat nou wel of niet waar? Uh, wat mij betreft is dat, uh, is, da is dat waar. Sterker nog, ze hadden zelfs uh, middels een, uh, een publiek-private samenwerking... Uh, een, een gemeente samen met een bedrijf uh, een doel kunnen stellen. En dan had, uiteindelijk hadden ze dat doel beschreven, Dan namelijk die treinen. En die moeten zo lang meegaan en die moeten zo snel zijn... moeten zoveel passagiers vervoeren. Dus een soort bestek eromheen schrijven. Mm -hmm. Dan hadden ze daarmee... Uh, uh, ja, een, een, een betere trein kunnen kiezen. En als ze nu hebben gekozen voor alleen de prijs, de laagste prijs, ja, dan hebben ze een kat in de zak gekocht. En dan hebben ze ook nog eens gekozen, niet alleen voor de laagste prijs, maar ze hebben ook nog eens gekozen voor een fabrikant die nog nooit zo'n trein gebouwd had. Ja, je kunt altijd in je aanbesteding, en daarvoor is het belangrijk om een bestek te maken, ook. Uh, uh, uh, een aantal voorwaarden stellen... dat een bedrijf een x aantal jaar ervaring moet hebben in de markt... Uh, met die producten, dat het product zich bewezen moet hebben... Uh, dat het een uh, bepaalde tijd mee moet kunnen gaan, dat kan ja, allemaal. Maar in de bouw dus is je... dat zo namelijk, hè? Wat zegt u? In de bouw is dat zo. Daar kan nou, je die eis stellen van dat je al zo lang in de markt zit. Maar die eis mag je overal stellen. Ja, maar dat is dan toch een, een, een fout dat de NS dat niet gedaan heeft... Ja, maar ik denk ook dat in dit geval de NS een fout heeft gemaakt. Mm -hmm. Ja, maar u zegt ook... Ik ben ook... niet bij de aanbesteding geweest, dus yeah. ik weet niet wat... Uh, nee, maar u zegt ook, ze kunnen, het eigenlijk, ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen. En ik beweer nou juist dat ze dat wel konden... als ze gewoon die andere criteria meegenomen hadden. Ja, achteraf is het allemaal heel makkelijk om, uh, om het... Uh, uh, dat, heet evalueren. het dat heet evalueren, meneer Manders. Ja, <laughs> dat begrijp ik. Ik... Uh, dat, dat begrijp ik, dat evalueren, dat doe je. Dat, dat, nu komt ook de, con, uh, de conclusie dat deze procedure niet de juiste is geweest. Uh, dat begrijp ik. Maar als die 4 treinen uh, tot in lengte van dagen goed hadden functioneerd... dan had iedereen gezegd geweldig, want je ja, hebt een hele goedkope ja, trein. gemaakt. als, als Dat als, als. is het geval niet. Maar goed, maar nog eventjes. De, de aanbestedingsregels gaven hen best de ruimte... om iets anders te hebben gekozen dan ze nu gedaan hebben. Dus het verhaal, ze konden niet anders omdat Europa ze die ruimte niet biedt... dat is in elk geval niet waar... Maar jullie zijn dat des... is uh, niet zo scherp zoals gesteld nee. wordt. En, maar jullie zijn desondanks wel uh, bezig gegaan... om die aanbestedingsregels wat te veranderen... want er zat wel iets niet helemaal lekker. Nou, ik zal nog verder gaan. De, deze aanbesteding is, uh, is uh, al van een aantal jaren geleden. Uh, dat we, hebben heel veel klachten gehad, we hebben heel veel klachten gehad van uh, met name het midden- en kleinbedrijf... dat ze uh, te weinig kans hadden uh, om aan die Europese aanbesteding mee te doen... Dus de, ingewikkeld waren, et cetera. Toen is er in 2004 is er een nieuwe aanbestedingsrichtlijn gemaakt... om dat makkelijker te maken. Daar hebben we inmiddels ook een hele hoop klachten over gehad. En we zijn nu bezig om die klachten weer te, uh, in te pakken... In een, uh, verbeterde, uh, in een verbeterde aanbestedingsrichtlijn. En die ligt nu uh, uh, ter behandeling uh, in het Europees Parlement. Ja. Het heeft... Waar de overheden veel breder uh, uh, gunningscriteria hebben. En dus uh, dat aan de politiek ligt, uh, welke keuzes mm. maken. Bijvoorbeeld ja. innovatie. Duurzaamheid, uh, lifecycle, uh, dat soort uh, elementen mm -hmm. staat in de, in de nieuwe wetgeving. En ik de, denk dat het goed is. Dit de debakel begint ook een beetje fossiele trekjes te krijgen. Want in dat stuk in de Telegraaf, die met het nieuws kwam dat, uh, uh, dat, ze, dat er minstens een jaar nodig is om het probleem op te lossen, staat ook iets over de fouten en de, en, de, en de problemen in het systeem. Er staat bijvoorbeeld ook: ook denkt de trein soms ineens dat hij de andere kant op rijdt, waardoor de remmen in werking treden. Dat is als het niet om zoveel geld gaat, is het toch om je rot te lachen? Ja, uh, dat is de wet van Murphy. Ik denk dat dan ook alles fout gaat. En ja, Aan de Telegraaf is het op zich een hele mooie krant... maar kan ook wel eens overdrijven. Ja. Laten we tot slot even een heel ander onderwerp aansnijden. Uh, de Britse twijfel over de EU biedt kansen voor Nederland. U heeft uh, aan, de, uh, aan de Britse politiek een brief geschreven... waarbij u eigenlijk de industrie uitnodigt... in geval van Brits uittreden uit de EU... dat het uh, Britse bedrijfsleven van harte uitgenodigd wordt... om zich in Nederland te te, te vestigen. Ja, dat is correct. Is dat een, alleen maar een grapje? Of zit daar ook een onder... Uh, in, uh, een onder iets, hoe noemen we dat? Een basis van serieusheid in. Nou, dat is uh, ontzettend serieus. Uh, het is naar aanleiding van een uitspraak... in de Financial Times van uh, Sir Richard Branson. <kijf> Die zei als Cameron... De man uh, van Virgin. Uh, ja. De man van Virgin... Uh, die heeft gezegd, uh, als Cameron op deze manier onzekerheid in de markt brengt... is dat heel slecht voor Engels, uh, het Engelse bedrijfsleven. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen, om aan die onzekerheid een einde te maken... dat Engelse bedrijven dan uh, uit voorzorg uh, voor 2017 uh, vertrekken... naar die interne markt aan, uh, aan, op het continent, het vaste, het vaste deel oh. van Europa. En... Uh, Oh, gewoon als nu dat, al? Uh, U zegt, als we dat wachten dat niet tot dat referendum er is. Jongens, het zou wel eens verkeerd uit kunnen pakken. Nee, dat is nu wat, maar. Nou, nee, Richard Branson die waarschuwde daarvoor dat mm -hmm. dat zou kunnen gebeuren. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd, als dat dan gebeurt... dan uh, kunnen die bedrijven die kunnen kiezen tussen Spanje, Frankrijk uh, of Nederland... dan heb ik liever dat ze naar Nederland komen. Want ja. Nederland heeft uh, veel hoogopgeleide mensen die uh, goed Engels spreken. We hebben een uitstekende infrastructuur. Uh, we liggen toch nog uh, uh, uh, dicht bij, uh, bij het VK... Verenigd Koninkrijk en wij zijn de, de, de gate to Europe. Dus ja. wat dat betreft uh, zouden wij een perfecte vestigingsplaats zijn... voor de bedrijven die nu overwegen op korte termijn om uh, naar Europa te komen... Ja. door de onzekerheid die Cameron uh, uh, naar voren brengt met zijn uitspraak. Maar waar het nog verder over gaat, en dat vind ik nog veel belangrijker... Wij horen de laatste tijd politici steeds vaker heel opportunistisch om stemmen te trekken, uitspraken doen. zonder dat ze beseffen wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van hun uitspraken. En bij Cameron, en ik heb er lang over nagedacht. Uh, is er niet over nagedacht wat de gevolgen zullen zijn voor het Engelse bedrijfsleven. En daar leven ze wel van en daar is de werkgelegenheid. Ja. En daar wilde op u hem op deze manier eens fijntjes op wijzen? Nou, ik wil hem eens op wijzen dat uh, als je uitspraken doet in het kader die populistisch zijn. Om, uh, om daarmee uh, je, je, je kiezers aan je te binden... dat zo'n populistische uitspraak ook negatieve consequenties kunnen hebben. En dat is wel belangrijk dat een politicus erover nadenkt. En zeker een leider van een groot ja. land zoals Engeland. Heeft u al een uh, woedende brief terug gehad van Cameron? Van Wat ben je nou mee bezig? M het bedrijfsleven bij ons op een idee brengen? Nou dan zou hij dat aan Sir Richard Branson moeten doen, want die heeft het geopperd. Ik heb alleen gezegd, als dat gebeurt wat Branson zegt, dan zijn die mensen welkom in Nederland... want wij kunnen nog best wel het bedrijfsleven gebruiken en uh, wij hebben goed opgeleide mensen. Ja. Maar en u heeft het toch niet alleen gezegd, u heeft toch ook een brief geschreven... aan de gezamenlijke Britse industriëlen en gezegd, jongens, ja, van harte welkom vandaag... hier. Die heb ik vandaag verstuurd. En ja. zoals u weet heb ik dan niet meteen dezelfde dag antwoord. Nee. Zelfs niet van de Britse nee. Meneer Mantos even heel kort tot, tot slot. U loopt al heel lang mee. Denkt u echt dat de Britten uit de EU gaan stappen? Nee, ik denk het niet. Net. Alleen ik vind het dan een beetje flauw dat Europa altijd gebest wordt. Want dat is namelijk het makkelijkste on, uh, f, uh, weet het, uh, slachtoffer om te bashen. Ik zie dat in Nederland ook heel vaak zonder dat men nadenkt wat Europa brengt. En ik vind het belangrijk dat, dat het debat uh, op een verre manier wordt geopend. En niet alleen dat er uh, alleen maar wordt uh, geslagen op het hoofd van degene die ver van je af is. U, U al heeft altijd helemaal gelijk. Ja. Maar ook de NS wordt ook altijd heel erg gebashed. Maar daar ja, spraken ze dat, zelf uh, om. Nee, dat vind ik. Soms moet je eens kijken... onder welke omstandigheden dat ze vanzelfstandig zijn. Misschien is dat ook wel eens een reden om na te denken. Want je kunt niet van we... iemand die eerst in loondienst is bij de overheid... dan vervolgens een, uh, meteen een manager in een bedrijf maken. Goed. Ja. Twan Manders, Europarlementariër voor de VVD. Dank. Bedankt. De villa is zo meteen terug met Cultuur.